De deel, de rivalen krijgen haast. Buitenland nieuws, Duitsland. De reeksminister voor propaganda heeft aan de redacteuren van de Duitse kranten richtlijnen verstrekt voor de nieuwsgeving in het derde Rijk. De voornaamste punten uit de richtlijnen die niet voor publicatie bestemd zijn luiden... Overdreven vleierij van de partijen en van de autoriteiten dient achterwege te blijven en het stigma van eentonigheid moet uit de Duitse pers verdwijnen. Luchtvaart. De London-Melbourne Race. Heden, zondag 21 oktober 1934 om 15.13 uur, 13 is de uiver na een stop van ongeveer een uur van het vliegveld van Ala vertrokken. De enige deelnemer die nog voor de uiver vliegt, ...is de Havilland Comet, bemand door Scott en Black. De Comet is ongeveer vier uur voor de Uiver uit Allahabad vertrokken... een achterstand die voor de Uiver, naar men in KLM-kringen aanneemt, niet meer in te halen is. De Comet van het echtpaar Mollessen heeft wegens een motorstoring en landing in Karachi moeten maken. Daarbij is het toestel door het landingsgestel gezakt. De reparatie zal minstens twaalf uur in beslag nemen. De derde Comet, bemand door Jones en Waller, heeft ook door motorstoring een belangrijke achterstand opgelopen. De belangrijkste rivaal van de uiver in de handicaprace, de Boeing van Rosco heeft door een onbegrijpelijke navigatiefout het vliegveld van Allahabad gemist. Pas na 300 kilometer werd deze fout bemerkt. Aangezien Allahabad een verplicht controlepunt is, is het toestel naar Allahabad teruggekeerd, wat een tijdverlies voor de Boeing heeft opgeleverd, ...van ruim twee uur. De belangstelling voor de vlucht van de Uiver... ...is vooral in de grote steden zeer groot. De wind zit tegen zo te voelen. Ja. Het weerbericht dat ik uit Alahaba kreeg... ...is het over toenemende oostenwind. Als die wind niet te erg wordt... Dan nou wou ik bank op me overslaan. Kan je doen. Het is geen verplichte stap. Het ligt tot uit de koers, hè? Ja. En uh, Scott en Black zitten in een eind voor ons uit. We moeten niet meer uitlopen dan nodig is. Het zijn het alle haver, Captain. Van de andere jaren. Oh ja, ja. Nou, ze hebben brokken gemaakt. Ernstig? Bij landing linker wiel naar binnen gekomen. Alweer. Linker en midden propeller beschadigd. Verdere schade nog niet vast te stellen. De moet dat toestel op één wiel op de grond hebben gezet. Ja, toch heeft dat toestel wel iets. Als je er geen pech mee hebt, dan vlieg je de amsterdam batavia mee in 48 uur. Hm? Dat zeg je zoiets. Als je er geen pech mee hebt, tja, wat wil je? Slot heeft dat toestel helemaal in zijn eentje ontworpen en gebouwd. De tijd dat je dat kon doen is voorbij. Ah, als hij een fabriek achter zich had... Dat had een behoorlijke regeringssubsidie. Voor deze hele race hebben ze met pijn en moeite 50.000 gulden bij elkaar gekregen. Dag. Ruideniers. Man, we leven in de tijd van crisis en bezuiniging. Ja. En straks krijgt de slotte genoeg van hem van de armen te leven. Hij gaat naar Amerika. En wij zijn weer een bekwaam ingenieur kwijt. Van Brugge? Eppen. Zijn voor Allahaba. Naar Geisendorven. Geluk met de landing en sterk. Vergeet De London Melbourne race. Bij hun vertrek uit Allahabad hebben Scott en Black het voornemen te kennen gegeven, niet de gewone route langs de kust te volgen op hun volgende traject naar Singapore, maar dwars over de golf van Bengalen te vliegen. Zij schijnen zich bedreigd te voelen door de rustige en gestadige vorderingen van de Uiver. Hier is verder niets aanwezig De de, de, de, de Engelsen, Scott en Black, zullen een traject van Allahabad naar Singapore God afleggen bij God. nacht. Ja, ze nemen een ongewoon risico door bij nacht een dergelijk stuk open de zee over te steken. Ja. Ik heb op Mildem voor de start de cockpit van een konant gezien. Nog veel ruimte hebben ze er niet in. Nee, zeg maar gerust dat ze daarin helemaal geen ruimte hebben. Ze kunnen niet eens hun benen strekken. Maar onze mannen hebben tenminste de cabine de ruimte om bij Toerbeurt een paar uur te slapen. Wat is Scott en Black. Ja. Eigenlijk onverantwoord. Ja. ja, ik geloof niet dat je je mannen thuis kan houden als ze zoiets in hun hoofd nee. hebben. Oh, maar het schijnt de vrouw van Willy Poos toch wel te zijn gelukt. Dat is toch die man die pas om de wereld is gevlogen. ja. En toen heeft de vrouw al gedreigd dat ze hem aan de ketting zou leggen. Hij ja. zo is zich eigenlijk wel ingeschreven. Ja, ik dacht het wel. Weet u het soms? Nou, hij was van plan een soort stratosfeervlucht ervan te maken. Hij heeft zelfs een duikerspacht voor de hogere luchtlagen laten maken. Maar aan de start is hij niet verschenen. Ja, dus toch aan de ketting. Ja. Gelijk heeft ze. Maar hij zal dat gestunt goed voor? Dat weten ze zelf ook niet. De vliegers, de coureurs, de parachutespringers. Ze stappen in, ze vliegen en rijden. Omdat ze de eerste willen zijn die over die streep gaat. Waarom? Omdat die streep fascineert. Luchtvaart, de London-Melbourne-race. Na een vlucht van 2 uur en 34 minuten is de Uiver geland op het vliegveld van Calcutta. Na een oponthoud van 33 minuten is het toestel weer opgestegen met bestemming Rangoon. Van de vorderingen van Scott en Black is nog niets bekend. De Panderjager staat nog steeds aan de grond. Aan het herstel van het toestel wordt hard gewerkt. De Boeing van Roscoe Turner schijnt vlak achter de uiver aan te zetten. Het is jammer dat we nergens de stad in kunnen gaan. Calcutta, Bombay, Rangoon. Alleen oh, al die namen. U denkt aan de duizend en één nacht. Je leest de verhalen van de mensen die er zijn geweest. Je ziet foto's van de paleizen, van de Maharaja's. Misschien kunt u het best maar volstaan met die reisbeschrijving en het vluchtig overzicht dat wij krijgen. Het is er beneden allemaal niet zo rustig als het eruit ziet. Mm. Het Brits koloniaal bestuur heeft al met dezelfde mo moeilijkheden te maken als het bestuur van Nederlands-Indië. Gandhi, met al zijn idealisme. Onrustdoker. Mm. Zelfbestuur en zo klinkt allemaal mooi, maar ze zijn er niet rijp voor. Ja, dat er nog buiten gelaten. Ik. ik vind die houding van de inlanders ondankbaar. De Engels in en Brits-Indië en wij in Nederlands-Indië hebben daar toch maar iets groot verricht. Ik heb hier de... Indonesische overpenzingen van Sharazat in 1934. Al een maand zit ik achter de tralies, maar ik ben nog steeds even wijs. Ik weet nog steeds niet waarom ik in hechtenis ben gesteld. Ze hebben het bij de inhechtenisneming niet verteld. In die tijd zou dit in Duitsland Schutzhaft genoemd zijn. Dat is natuurlijk maar een kleinigheid. Al zou men Bijvoorbeeld dat in Holland niet zo'n kleinigheid vinden. En het is niet uitgesloten dat men het mij nog eens zal vertellen. Charles was een van die ondankbare inlanders die van 1934 tot aan de Japanse inval gevangen hebben gezeten zonder dat hen een proces werd aangedaan. Het is de nadrukkelijke wens van de organisator van de London Melbourne Race ...dat de meest moderne vliegtuigen eraan zullen deelnemen om te bewijzen dat de moderne techniek alle afstanden tussen land en de londen melbourne race De comet van het echtpaar Mollessen is, nadat het landingsgestel in Karachi is gerepareerd, vandaar weer opgestegen naar Allahabad. De reparatie van de pandeljager op het vliegveld Bamrauli bij Allahabad vordert goed. Tegen de avond hoopt Gijzendorfer weer te kunnen opstijgen om zijn vlucht te vervolgen. Nadere berichten van de koplopers Scott en Black zijn nog niet binnengekomen. Evenmin zijn er nadere berichten omtrent de vorderingen van de uiver. Hier is verder ah. niets aanwezig. Goedenavond, dames en heren. Hoe laat is het? Bijna tien uur. Gaan jullie naar huis vannacht? Kunnen er nog berichten binnenkomen? De radiopost is dag en nacht bemand. Wat zullen we doen? Als u naar huis gaat, dan bellen we natuurlijk direct als er nieuws is. Oh, ze kunnen toch niet voor morgenavond in Melbourne zijn. we kunnen hier toch niks doen. Nee, thuis ook niet. Ik heb het gevoel er hier in Schiphol dichterbij te zijn. Nou, we kunnen toch geloof ik beter naar huis gaan en goed slapen. Hè? De mannen lagen ons uit als ze horen hoe we in de zenuwen hebben gezeten. Ja. Heb je het baken van Rangoon? Ja, ik Vraag hoe het terrein is. Hoe zal het zijn? Klein... Wonderlijk. Slapen ze in de cabine? Ah, de mannen wel. Mevrouw Rasje zit uit te kijken. Ze vindt dat de dagen en nachten maar kort duren. Ik heb geprobeerd haar tijdverschil uit te leggen. Ga even kijken, prins. Ze moeten toch een gordels vastmaken. Kan je mevrouw Rasje gelijk die pagode wijzen? Die zal nog wel verlicht zijn. Jawel, Captain. Hm. Het gouden ding was op de eerste vluchten een prachtig baken. Je hoeft hier tenminste niet naar beneden om de weg te vragen. Hè? Ik zou het je niet aanraden ook. We gaan langzaam zakken. Ja, ja, ik heb het. Na een vlucht van 3 uur en 50 minuten is de Uiver hedenavond om 22 uur 10 Nederlandse tijd geland op het vliegveld van Langoon. Door tegenwind heeft de Uiver op dit traject een kruissnelheid gevlogen van 284 kilometer per uur. Dit is de laagste grondsnelheid tot nu toe door de Uiver gemaakt. De hoogste snelheid, namelijk 339 kilometer... ...haalde de uiver tussen Aleppo en Baghdad. Na een oponthoud van 32 minuten is de uiver van Rangoon naar Alo-Staal vertrokken. Een afstand van 1480 kilometer. Van het team Scott Black zijn nog geen berichten ontvangen. Mevrouw? Mevrouw Rasje? Hm? Ja? Mevrouw Rasje, als u een mooie zonsopgang wilt zien. Het is nog vroeg, maar ik dacht dat ik u maar moest trekken met een kopje thee. Vanwege die zonsopgang. Oh ja, dank je prins. Kijk, u kunt beter een stoel aan de linkerkant nemen. Daar hebt u een mooier uitzicht op de zonsopgang. Vreemd aan me in het zijn. Inderdaad mevrouw. Hierboven gaat de zon eerder op. op 22 oktober 1934. Een vliegveld in de nacht doet denken aan een verlaten spoorwegstation. Er zijn geen passagiers die op een vliegtuig staan te wachten. Alleen in een paar hang kaarspand licht. Daar worden de toestellingen gereed gemaakt voor de vluchten van morgen. Om 3.50 uur 50 Nederlandse tijd is de Uiber en alo-star geland. Omstreeks dezelfde tijd landen het Engelse team Scott Black op het vliegveld van Singapore. De voorsprong van Scott en Black op de Uiver bedraagt ongeveer 7 uur. Nou, nee. geen nieuws om de nachtrust van de dames te storen. De toestellen gereedgemaakt voor vanmorgen. Want het gewone vliegbedrijf van de KLM gaat ook in deze spannende dagen gewoon door. De ingewijden hier op Schiphol verbaasde zich niet over de regelmaat waarmee de Uiver de trajecten aflegt. Zij hadden niet anders. Na een oponthoud van 45 minuten is Parmentier met zijn toestel van Alor Star vertrokken naar Singapore. Scott en Black zijn na een korte pauze van Singapore opgestegen voor de vlucht naar Port Darwin. Zij willen weer de kortste route nemen die vrijwel uitsluitend over open zee voert. Aangezien ze geen radio aan boord hebben, kunnen pas weer berichten van hen tegemoet worden gezien nadat zij in Port Darwin zijn gewonnen. Naar Singapore zullen we full speed moeten vliegen... ...wil de achterstand niet al te groot worden. Inhalen doen we ze niet meer. Motorstoring. Daar hoop jij nog altijd op, hè? Nou, laten we sportief blijven. Die andere twee ze doen het ook niet zo best. Voor tijd het zijn heb komen. Heb je nog iets gehoord van de Mollesens? Nee, maar dat kan ook niet. We zitten buiten het bereik van dat zendertje in Alahaba. Allahabad, 22 oktober 1934. Op hun vlucht van Karachi naar Allahabad zijn Jim en Amy Malleson door mist en tegenwind uit de koers geraakt. Bovendien heeft de reeds eerder opgetreden motorstoring zich ook niet doen gelden. Daardoor werden zij gedwongen een noodlanding te maken in Javropor. Aangezien de reparatie op dat primitieve vliegveld niet kon worden verricht, is het echter Malleson op één motor doorgevlogen naar Allahabad. Daarbij is hun andere motor ook ernstig beschadigd. Ze hebben een goede landing gemaakt in Allahabad, maar zijn waarschijnlijk voor de rest van de race uitgeschakeld. De sinds het vertrek uit Parijs vermiste Fairy Fox 3F, vermand door de piloten Baines en Gelman, blijkt boven de Italiaanse provincie Apulië in de buurt van Foggia brandend te zijn neergestort. Ik moest maar een paar uur gaan slapen. Groot nieuws komt er vanavond niet meer. De komer doet zeker een uur of twaalf over dat traject naar Port Darwin. Het duurt minstens nog een uur of zeven voordat de uiver in Batavia is.